Thank <laughs> you. zegelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd. aanbevelen nieuw Ja, mevrouw Bolletje Zoethouder. Ja, u bent van het Zwerfkattenfonds, ik ken het, ja. Of ik wat van u wil kopen? Een bakje. Wat voor een bakje? Een kattenbakje A250. Gut, wat schattig zeg. Dat is nou net wat er op mijn fletje ontbreekt, hè? Een kattenbakje A250. Oh, maar wacht even. Oh, Jesse zeg. Laat ik nog gisteren net een lotje van het zwerfkattenfonds gekocht hebben, mevrouw Bolletje Zoethouder. Van wie? Ja, wacht even. Is dat niet mevrouw de kale grote man? Wat zegt u? Die is helemaal niet van het zwerfkattenfonds. Goh, wat gek zeg. Het staat op het lotje. Oh, vroeger. Oh, ik begrijp het. Mevrouw de kale grote man is met ruzie uit het zwerfkattenfonds weggelopen en toen heeft ze er zelf een gesticht. Wat? Heeft ze helemaal geen zwerfkatjes. Maar wat doet ze dan met het geld van de loterij? Om haar advocaat te betalen. Ach jee, is ze aan het procederen? Tegen wie? Tegen u? Ja, ja. Wie zich van u beide het zwerfkattenfonds mag noemen. Goh, zeg. Dat zal u dan ook een aardige duit kosten. Hè? Zo'n duizend kattenbakjes a 250 per jaar. Tja, dat hakt er ook in, zeg. Dus aan uw zwerfkatjes... Komt u nauwelijks meer toe, begrijp ik. Die moet u al jaren laten zwerven, ja, ja. Nou, ik zou zeggen, stuurt u me er dan maar eentje, hoor, mevrouw bolletje -Zoethouder. Dan plant ik er wel een roos in, of zo. hè? Ja, graag gedaan, hoor. Bye. Schattigheid, die dierenliefde. En het recht moet zijn loop hebben, tenslotte. Ja, ik, ik, ik dacht dat ik stierf, zeg. Ik denk, ik ga dood. Ja, en met liefde, hoor, met genoegen. Graag zelfs, maar ja... De Haag, hè? uitgerekend De Haag, bij de minister. En dan moet je net in De Haag wezen, waar men nog een gevoel voor stijl heeft. Met twee woorden praten en zo, alles wordt in de puntjes. En daar ga ik dan even door mijn knieën, oog in oog met de minister. In De Haag, het laatste wat men er doet voor een minister, door de knieën gaan. En wie gebeurt het? Mij, nee. goedemorgen. Morgen, meneer Biels. Morgen, moment, moment, voor ik het vergeet, ik vergeet iets. Wat wou ik? Ik wilde iets met jou. Wat wilde ik met je? Wat, wat, wat kan ik met jou gewild hebben? Noem eens iets. Nou, eh... Uh... Ja, nee, nee, dat was het niet. Dat was Doomy, Tante Lien dus, mevrouw. Die, die wilde ik aan onze trouwdag herinneren, maar ik ben de dame kwijt. Wat wou ik nou met jou? Ga, ga staan. Laat me eens naar je kijken, dan weet ik het wel weer. Zoiets? Ja, hebben... Ik wilde me nee onzin, Nou, ja, geen onzin. Nee, dat wilde ik helemaal niet voor. Ja, dat zou ik wel willen. Hier, wat wou ik nou? Help, help me nou even. Ja, ik heb geen idee. Zeg, was het iets leuks? Ja, uh, nee, laat maar. Stil maar, doe maar geen moeite. Ik heb het al. Het was iets leuks. Ja, ja. Gaan we zitten, gaan we zitten. Over iets leuks gesproken, hè? gaan we even zitten. Ik heb een verrassing voor je. Ja, iets dat je geluk brengt. Ach, het wat schat uh... Ja, ja, niet kijken, niet kijken. Het brengt geluk aan, hè? Ogen dicht, vangen. Oh, grote grote, wat doe je nou? Ik, ik doe niks. Nee, precies, je doet niks. Ik roep ik, ik nog vangen. Nee, je roept ogen dicht. Omdat het een verrassing is, ja, ogen dicht vangen. Ja, hoe kan iemand nou met zijn ogen dicht vangen? He? oh, o, oh, doe je het zo, ja Grote, grote ze Ik heb je toch geen pijn gedaan Nou, nee, het gaat alweer Nou ja, goed, zo goed, zie wat? wel Ze brengen geluk aan hoe, hoe, hoe vind je ze? Hoe, hoe vind ik wat? He? Ja, zeg maar, hé, hey, waar, waar laaien ze nou zo goed? Oh, ja, moet je horen zeg Als iemand mij een steen tegen mijn oog gooit Een steen? Christen, de zielen zeg, noem het een steen Hier, als het puur goud is voor honderd en zoveel ballen aan goud zoeken op de grond jullie. Niemand de deur uit. Schrik je uit, jij, die boezelaar. Hoe heet het? Je, je cadeautje. Je, je, je, je geluksbrenger. Voor honderd en zoveel ballen aan geluksbrengen zoeken. Ja, ja, ja, kalm nou. Hm. Het moet hier ergens geva... Au! Ja, wat nou weer? Ik, ik trap ergens op. Hier, daar, daar, daar zijn ze. Aan. Hoe gaat het nou, je malle hersens? nog een beetje met je grote voet op de haal. Ach, je. leuk, hè? Leuk, hè? Leuk, Wat hè? een ja, ja. Wat een dotjes. Ja, ja, leuk, hè? Ja. <lacht> Voor honderd en zoveel ballen aan goud moet je rekenen. Hè? Is het een broche? Eh, uh, ja. Eh, uh, ja. ja. Ja, er moet een speld al zitten. Vo voorzichtig. Oh, hier, ja. Au! Ah, oh, kijk uit de duurder. Au, nee, niks, Ik... Ik prik me. Ah ja, erg bloeiend. Nou, dat geeft niks. Het zijn gelukbrengertjes, hè? Ze brengen geluk. Al wacht even, even officieel doen, even mal doen. Ik, ik speld ze even op. Mag ik? Tja, als je wist voorzichtig zijn. Ja, ja, kom hier, kom hier, Elinderke. <laughs> geen onzin, zeg. Ik doe geen vlieg hè? Hier. Laat staan een, een hoe heet het? Een hoe heet het? hoe heet het, het vrouwtjesvlieg ook weer, hè? Kun je? Sta stil. Waar <laughs> kan je nou zien? Uh... He, ook, ook weer bij een vlieg, waar kan je het al zien, bij, bij, bij, bij een vlieg? Zeg, weet jij waar je het al zien kan bij een vlieg? Of, of, het, een, uh, of het een vrouwtje is, wist huh? je dat? Kan je het zien bij een vlieg, of het een vrouwtje is. Uh. Ja, als, als, als, als, uh, als jij een vlieg was, nou, dan kon ik het meteen aan je ziet dat je een vrouwtje was. Nou ook, oh, trouwens! Ah. Ja. Goed hè, geestig hè, gewaagd, gewaagd, pikant, uh, pikant, Parijs. Ah ja, ik zeg wel niet, sta stil. Kom hier, even, eh, vive la lumière. Even officieel doen, even mal doen. Ja, kijk uit nou! Ah, niks gebeurt, niks, echt niet, hier. fijn kom hier. Op je, op je, hoe heet ze, revers? Ja. Op één van je twee revers, hè. Voorzichtig. Ik hou mijn hand erachter. Ik hou even, ik hou even, ik hou even mijn hand er lekker achter, hè. Eh, eh, zodat ik, opdat ik je niet zal prikken, <laughs> zo gezegd. Maar, een Moment, hij zit, auw! Oh! <grijp> morgen, chef, uh. morgen, uh. Sorry, chef, sorry, Lien. hier blijven, Paul. Mijn muis, auw. Oh. Uh, uw wat, chef? Gebrekt mijn muis, aan te hellen. Maar, ma ma ma maar, maar, los dan, Paul. Ja, ik kom bij u, chef. Je, ook goed. Wat heb jij? Oh, beetje mankling. Beetje blessure, weet je wel. Gaat alweer, hoor. Zei u, muisje. Ja, voor mijn hand, Paul. Muis van mijn hand. Maar blijf maar, ik heb het al. Dus ik daar moet gaan wachten. grote gewoon een kwart naar mijn muis. Die spijker. Hier, los. Te helle, alsjeblieft, voor jou. Nou, doe het... Uh, uh, zeg, uh, te helle. Doe, uh, ja. doe het zelf maar, hè. Dat kan ik niet, hoor. Die vrouwen dingen. Kijk eens. Wat helle, zeg. Weet je er nog? Oh, ja, hier. Kijk eens wat de helft van me gekregen heeft, Paul. Breng er geluk aan. Oh, die ramdingen, kijk er maar een beetje mee uit, Olin. Paul, een beetje meer eerbied voor Paarse klompen, Paul. Voor wat? Paarse klompen, de helpen. Klompen van Pa, gevonden weer hier op het bedrijf in de oude schuur op zolder. Wat zie ik staan? Ik kan nog kijken, ik denk dat ze nou staan, zeg. Oude Pieterse klompen. Over ontroerend gesproken, zeg. Ik herkende ze meteen hè, aan de slag. De slag, hè? Ja, de slag. Oh, als ik kwaad had gedaan... ...dan, dan kreeg je er een klap mee. Klap met de kroon. Zij die dan, hè. liep hij voor de rest van de dag te hinken, hoor. Hinken? Ja. ja, kende zijn kracht niet, hè, de oude pie, hè? Oh, sloeg hem altijd in één klap kapot. Strenge, streng opvoeding voeding gehad, hè, Wij. erbij... Maar goed voor de kop, hoor. Krijn een harde kop van. Maar dat raakt eruit, hè. De harde kop raakt eruit. Met de komst van de schoen is dat eruit geraakt, dat soort dingen. Jammer. De hele hoepietje. Eh... Uh, oh, dus dit zijn de klompen van... Intweina, nee, dan ja. Jij loopt daar met paasklompen op je borst nu, hè. Kleine uitvoering. De grote heb ik aan de cultuur gewijd dus. Aan de cultuur? Ja, idee ja. van de chef ja. De grote prijs voor de cultuur, weet je wel. Ja, de, de gouden Pieterpaarkklompen. Ja, jaarlijkse wisselprijs voor de cultuur in goud. Dus hè, paasklompen na laten maken in goud. we goud gekost hoor. Oh, ook. en de winnaar? Mag, mag er een jaartje op rondkomen stappen? Hier binnen het bedrijf. Hè. Moet je binnen het bedrijf blijven natuurlijk. Hè. Als je maar zin neemt, dan mag je er een... Kwartiertje op rond. Kom eens, pankje, meneer Mollebach. Zijn ze dan alweer terug, chef? Nee, gelukkig niet. Bon. Nee, uh, laat ze nog maar even weg blijven, hoor, man. Zijn ze weg? Ja, ja, ja meteen al, hè. ze gestolen, buitenkansje. Buitenkansje? Ja, wat dacht je? Noem het geen publiciteit. Lees jij geen kranten? Het, het, het nieuwe heden? Al twee dagen voor pagina nieuws, grote prijs van de cultuur gestolen. Het gouden Pieterplaat klompen nog steeds spoorloos. nee. Die mogen ze van mij nog een paar dagen onder water blijven hoor. Die lopen niet weg, paasklompen over geluk aanbrengers gesproken. En uh, zei je dat Sjoerd Mollebak ze gewonnen had? Ja, ja, ja, ja. ja. Dat is je jury weer even. Paul en het kind weer even, ja. <coughs> over Sjanan gesproken. Die wijzen hem dan even toe aan de zogenaamde Siersmit Mollebak. Ja, voor zijn uh, minnaars in metaal, Lien. Heel mooi gedaan. Ja hoor, tegelijk. Heel mooi gedaan. Minnaars in metaal. Ja, ja. Twee kachelpijpen en een rol prikkeldraad. In een vereend in aanstootgevende houding. En dat ben ik dan nog verplicht aan te kopen ook. Die oud roesthandel. Schroot in het bloot. ijzerhein in de manenschijn. Menchineert zich nergens meer voor. Hoi, beste neef. Je bent waard man. Ja, ik moest nog even naar de tandarts met Beppie voor de spoedgeval. Hé, nee, toch. Wat schildert het Nou, ik deed haar een paar van die klompjes cadeau, weet je wel. Ah, de pieterpaar klompjes. <laughs> in klein weer te hellen, ja. Breng geluk aan. Hoe vond ze ze, meisje? Ja, hoe vond ze ze? Ze dacht namelijk dat het snoepjes waren, hè. Bons, bons, of iets van die orde van vuiligheid. Dat ze steeds in haar kersenmond. En rang. Rang? Rang. Twee verstandskiezen kiezen tegelijk, zeg. En ze is al een hoogvlieger, Beppie. De onzin Weg hebben, ongelukje, dom gedoe. Wie ziet ze geluk nog aan voor snoepie? Ze brengen namelijk geluk. Paul? Je reinste onheilsprofeet, als u het mij vraagt, chef. Kwetschkoe, Paul. Omdat jij er nou toevallig niet mee overweg weg komt, man. Ach, gut, heb jij er ook een paar? Uh -huh. Die schatjes koen voor tien, hè? Ja, maar je schrik je lam, Olin. Als de kleine meid ze dan te pakken krijgt, ze even, even in de neus stopt. Hè? Rees maar weer naar de kliniek ermee. Uitbranden van die dokter toe, over geluk aanbrengen gesproken, chef. Jij bent voor ingenomen, Paul. ...omdat je niet op wiener komt man... ...op schoeisel... waarop generaties landgenoten gelopen hebben. Ja, gelopen chef... Ja. ...en niet horde gelopen. Klein verschil zeg. Wat? Heb jij op de ja, klompen? Ja, ja ter helft. Ja, zomaar weer even een ideetje. Ja, <laughs> maar, ja, en dat moet en zal de chef er dan weer even doordrammen hoor... ...zondag op de kringwedstrijden. Ja. Dan moet en dan zal ik starten op die waanzinnige klompen... ...en ik ben weer zo man. De ritje van de baan, wat wil je? Als ik twee weken geschorst word, bof ik... Praat achteraf, Paul! Oh. Je wilde maar wat graag, man. Jullie zijn zo bijgeloven als de duvel, jullie atleten. ...winnen op geluk gelukbrengende gouden Pieterpaarklompen... ...het stond op je gezicht geschreven, nee nee, Dan lach je je wel even, het waanzinnig Lien... ...als je dan opeens een van die snelheidsmaniakken ...op een paar grote gouden klompen naar de start ziet komen wankelen. Weegelout, die kraap. Ja zeg, en dan gaan die zenuwelijers even vroom op een rijtje op hun knieën zitten... ...en dan drentelt er nog even een generaal en burger de rij langs... ...om te kijken of hun ja. nagels wel schoon zijn, denk ik. En dan begint er opeens een andere hoogwaardigheidsbekleder... ...als een waanzinnige om zich heen te schieten. Ja. En dan slaat het hele atletische klootjesvolk, dat slaat hem op de vlucht. En dan is hij altijd niks. En dan valt Koen uit zijn grote gouden klompen. Ja. En op zijn gezicht. Ja. En dan trekt hij ze weer aan, die klompen. En dan neemt hij ze aanloop en dan wil hij over zijn hekje springen. En dan zie je een van die grote gouden projectielen door de lucht vliegen. Ja. En die raakt dan een van die andere ja, ze tegen zijn achterhoofd. En die slaat voor oud vuil over de reling. En die andere die raakt weer pistolenpijltje in zijn maag. Dus die is ook buitengevecht gesteld. En ondertussen zie je Koen zelf, die zie je in de spreidstand op zijn eigen hekje terechtkomen. Dus dit ziet er ook nogal onaangenaam getroffen uit. Het is spannend allemaal eigenlijk wel, dan dus, dan dus, dan dus, dan dus. Vind je klaar, hè? Dan dus. Steuntjes te herren voor je, zaken door publiciteit maken. Er een begrip van maken. Bekendheid aangeven. Grote prijs van de cultuur. Feestelijk sfeertjes scheppen eromheen. Ja, de sfeer ja. van het slagveld zullen we bedoelen, ah, ah, chef. Ah, ja, ja. Over publiciteit gesproken. Drie gewonden bij op. Atleet op klompen, voorlopig geschort. Fijne beweging. Onzin, Paul. Ongelukkig toeval, man. Normaal breng eens geluk. De Pieterpaarklompen. klompen. Waar dan, chef? Overal, Paul. Overal. Hier, man. De kwijntjes, mijn relatiegeschenkjes, mijn weggevertjes... Overal blije gezichten toevallig. Hier, net nog. Ter Helle hier. Die heeft er ook een paar. Zeg, wat heb je aan je oog? Ja, ja, wordt het dik. Hé, He, ja. Nou ja, toeval weer. He. Ongelukje normaal. De... de mensen vechten erom. Ja, om hun leven zou je bedoelen. Ik was er bijna in verdronken in die schuiten. Nou, ja, jij bent niet wijs. Ter Helle tijdens de plechtigheid. De plechtige prijsuitreiking. De onofficiële gedeelte, gemoedelijk nog, iedereen nog even aanpassen. Wat doet hij? Hij loopt er de ringvaart mee in. Hoe ga je het je malle hersens? Ik dacht dat je erop varen kon op klompen. Hoor even, ik dacht dat ik erop varen kon op klompen. Dan gaat je plechtigheid. Eerst moet je met vier man te water om hem uit je klompen te trekken. En dan sta je nog eens een kwartiertje met het hele gezelschap in de modder te dreggen. ...naar de grote prijs van de cultuur benen. Ja, en Janus Geelbeest vond ze waarachtig zeg op een eind. Ja, dat is mijn kraandrijver weer even. En die Geelbeest. Dan trood ik in mijn wanhoop dat groep, je maar weer mee... ...naar de oude schuur hier, Waar ik meneer Mollebaks metaal, minners in metaal, heb laten plaatsen. Beetje achteraf, dat niemand het ziet. Ja, man dacht dat hij een plezier deed, chef. Ja, ja, ja, maar dan kijk ik nog wel even raar op of wel. Als je dan je gasten even de minnaars in metaal wil laten bewonderen en vanuit de verte zie je de heer Geelbeest de zaak net met zoveel tons kraakbak even in elkaar rammen om het vervolgens met een welgemikte worm over de oude schuur op de is hoop te werpen. Even de rotzooi opruimen meneer Beals. <lacht> voor ik weet niet hoeveel ballen aan minnaars in metaal zeg. Toen zag je helemaal niet meer wat er onder of boven was. Kan ik anders nog iets voor u doen meneer Beals? Ja. Vis mijn uit de ring Janus. Okido Chef. Naar de soep, mensen. Naar de soep? Naar de soep, ja. Naar de kantine met die kleuntroep. Waar kan je de cultuur nog anders mee redden dan met gloeiende soep? Met een klompje erin. Hè? hè? En wat? Als surprise. Een weggevertje, hè? Een begrip van maken, dames en heren. In een van de borden bevindt zich een paar gouden Pieterpaardklompjes. Wie je treft heeft gelukt. En dat brengen ze trouwens aan. Eet smakelijk. Zo, wat een leuk idee. Ja. En uh, wie had ze? Niemand, Lien. Horen geven. <laughs> Niemand, Lien. Wat lijkt je daarop? De toon waarop Paul. Nee, blijf volhouden dat dat duivelskoei zo'n geluk aanbrengt, chef. Dat doet het, Paul. Dat is het begrip, Marke. Ja, dat is het sprookje eromheen, de publiciteit. Het hoeft niet waar te zijn, als ze het maar geloven. Hè? Ze geloven het. Die minister eraan, de minister, eerlijk. Ja, je was in Den Haag, hè? Oh, oh, verschrikkelijk. Rampen. Nee, nee. Nou ja, ik heb er wel even om kunnen lachen, eigenlijk. Ja, ik... Nou, dat staat je dan, hoor. Grote goden zeg. <lacht> Wie laat ze me aantrekken, hè? Ja, nou, voor de aardigheid. Ze waren net door de goudsmid binnengebracht, die vliegende Hollanders. Dat ik zeg, voor de aardigheid. Voor de aardigheid, ja. Trek ze ze Als iemand naar de Haag moet. Naar de minister. Trek ze zo. Dus ik trek ze Ja, nou, en toen zeg ik, trek ze eens uit. De Helle, daar, hier, meneer. Op dezelfde toon, trek ze eens uit. Eh, uh, bedoel je... Onmogelijk, onmogelijk. Dat is geen mogelijkheid. Als een muur, aan mijn voeten, als een muur. En dat terwijl opa toch zeer ruim geschapen was op zijn voeten, Ja, wat opa met rust. <lacht> daar komt even iemand bij de minister, zeg. Een groot aannemer op de kleine gouden klompen. Ik dacht dat ik stierf zet. Drie bekeuringen. Bekeuringen? Onderweg. overschrijding van de maximaal snelheid. Vermoeidheid. Verschijnselen. Steeds maar weer gas op de plank gereden. Niet te tillen die cultuurklossen. En uh, kon u erop lopen, chef? Lopen, ja. Op het ministerie. Door die eindeloos gangen. Op dat galmende marmer. Overal deuren open. Hoofden op de hoek. Ik op mijn tenen. Nou... Dan hou je helemaal niets menselijks meer in je voeten over, hoor. Als je daar met je afgesnoerde kuien laat op je gouden klompen... ...op je teden door het ministerie loopt te trippelen. Ja, die bode, die vroeg nog of dit een soort van demonstratie was. Van de vrijende boeren of zo. Ja. Nou, toen heb ik maar gezegd dat het gewoon een gezondheidsgoeisel was, weet je wel. Een verstrekking van het fonds. En de minister? Toch gepleit. <laughs> ja, ja, gepleit. hè. ...die ziet dat voor het eerst in de Balansgeschiedenis geschiedenis... ...een groot aannemer voor hem door de knieën gaan. Die had ze dacht. En wat deed je? Ja, wat moest ik? Wat kon ik? Ik was nergens meer. Ik kon hem in de galg, hij tussen twee telefoontjes door... ...een paar van mijn weggevertjes aanbieden... ...met de mededeling dat ze geluk aanbrachten. Hij pakt de telefoon, hij luistert, hij wordt krijtwit... ...hij legt hem neer en hij zegt... ...wat zei u? Ik zeg ze brengen geluk aan. Hij zegt ik krijg zojuist het bericht van de minister-president kabinet is gevallen. Ja, joh. En wat zei je? Ik zeg, ik hoop niet dat het zich bezeerd heeft, excellentie. Humor. Ah. gouden humor. gouden klompen. Zeg, uh, <laughs> maar hoe ben je ze weer kwijtgeraakt, die dingen aan je voeten? Uh, ja, kijk, nachtrust te helle, ja. Goede nachtrust doet wonderen, het is al laat geworden, s'avonds. Doem je er al in. Mm. Ja, doem je er al in. Dus ik op de teentjes erbij gekropen. Pantalon noodgedwongen aangehouden. Krijg ik er niet overheen, hè? En dat zag ze dus morgens bij het bed afhalen. Wat ja? hè? Eh. Ja, nou ja, dan lig ik altijd nog even na te soezen. Hè? Hm. En dan haalt zij het bed vast af de meid hè? En ziet me daar liggen in mijn pantalon. En vindt aan het voeten eind mijn losgeslapen klompen. Ze zegt, nou, eh, dat is weer een vrolijk avondje geweest, zeker. Ik zeg, ach ja, bij de minister, hè. Ze zegt, oh ja, Lubbers zeker weer, hè. Humor, hè, humor. En uh, daarna zijn ze gestolen? Ja, vlak nadat ze uit de ringvaart gevist werden, in, Ze moesten nog onthuld worden, waarachtig. Ja. Oh, dus dat is helemaal niet doorgegaan. Ja, zeker wel rampen, zeg, want weet ik veel. Ik zit daar nog in de kantine met die verkleurde troep eten. Dat vloog naar binnen, allemaal zitten vissen, wie de gouden peterpaarklompjes had, gloeiende soep, niet te eten van de hitte, maar over het ijswater was hoor, wordt te leeg. En wie van u had de gouden peterpaarklompjes? Geen mens, geen mens, wat jammer nu, want ze brengen geluk aan. Hij sleept het zootje ongeregeld, maar naar je onthulling, maak het maar af, laat het maar gedaan zijn. En waar moest dat gebeuren? Bij de oude schuurling aan de voet van Sjoerd Mollebaks minnaars in metaal, weet je wel. Ja, ja. ja, dat kon al niet meer, Koen. Die lagen al op de vuilhoop te vrijen. Dus dat heb ik toen maar even naar de zolder gedirigeerd, het zag je, van de oude schuur, waar ze gevonden waren. Netjes met de dun doek eroverheen gedrapeerd, dus... Verschrikkelijk te hellen. Over een gebrek aan stijlgevoel gesproken, zeg. Als ik daar met die troep koukleumer moet gaan lopen zoeken, waar is het? Waar gaat het dan gebeuren eigenlijk? En dan steekt er iemand zijn drenkelingenhoofd door het dakraampje van die bouwval. En die joelt iets van, oma, ous, oh, Ze staan er hier hoor. Als je je schoenen zoekt. Ja, ik probeer je nog een hint te geven. Een hint? Een hint, te hel, ja. Dan is dat een hint. <lacht> <Voilà>. <lacht> maar meneer laat wel even het hele hoge gezelschap dat wrak laddertje op klauteren hoor. <lacht> Mevrouw de burgemeester mag wel even met een van onder tot boven open gehaald statiegewaad. Tussen een drietal spinnenracht en een stapel rottende balen de grote prijs van de cultuurstapel onthullen. Daar was maar waar, chef. Daar was maar waar, Paul. Want dan denk je toch helemaal hoor, dat je door je wrakke vloer gaat, trellen. ...als een burgemeester... met een vies gezicht het dun doek tussen duim en vinger neemt en daaronder grijns je dan een paar afgedragen vet leren karwijschoenen aan. Van Janis. Pardon, van wie? Van Janis, Janis, Geelbeest. Janus Geelbeest, grote goden. Maar hoe komen de afgedragen vetdieren karweisgoeden van Janus Geelgeest onder mijn nut? Nu, als ik vragen mag. Moet je horen zeggen, ik was daarbij niet dat Janus Geelbeest ze uit de ringvaart vist, die klompen. Ik had net even iets droogs aangetrokken en die kom daar terug en hij zegt, ik heb ze. Verrek. Verrek? Verrek, waar hebben jullie oh. die gevonden? Ik zeg, oh. op de zolder van de oude schuur, ome oh. ouw. Hij zegt, nou dan wordt hij bedankt. Die ben ik al een jaar kwijt. Grote, grote de klompen van Pa! Nee, van Janus, Dat ik zeg maar, uh, ik moet de grote prijs voor de cultuur even onthullen later. Wat doe ik? Hij zegt, nou dan neemt hij mijn schoenen maar even. Mijn klompen zijn mijn. <lacht> mijn klompen zijn mijn. Met een geelbeest in de bocht, zeg. En die laat jij dan even vrolijk op voor ik weet die hoeveel van ballen. Een goud wegklossen. Nou ja, ik dacht dat het doublee was jouw kennende. Ja, ja, ja. Ja, Verenigd ja. Aandrijf is nog voor morgen. Ja, ja, ja. Wie is er lieverd? Ik weet je even. Dank je, Biels Ja, meneer Rinderman. Sympathiek dat u even bent. U bent gebeld van de zijde van wie, meneer Rinderman? Van de zijde van de heer Burgemeester. Operatie is gelukt. Mag ik even vragen. Operatie van wie, meneer Rinderman? Af van mevrouw de, de burgemeester. Er is een klompje goud uit haar verwijderd. Grote goden.